Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In Brussel zijn zojuist de slachtoffers van de aanslag van maandag herdacht. Een man schoot toen twee Zweedse voetbalfans dood. Een derde persoon raakte gewond. Deze verslaggever van de VRT was net bij de herdenking. Terwijl een cello-speler ingetogen muziek speelt... verzamelen verschillende ministers uit de federale regering... en ook de Zweedse premier Christensen aan het gebouw van het Vlaams Woningfonds... waar maandag twee Zweedse voetbalsupporters zijn doodgeschoten. Er volgde een minuut stilte en daarna legden de premier De Kro en de Zweedse premier een bloemenkrans neer... vergezeld van een Zweedse supportersjaal. Ook de minister-presidenten van Brussel en Wallonië... en de burgemeester van Brussel kwamen hun steun betuigen. Een duikteam van de douane heeft gisteren een flinke partij drugs gevonden in de haven van Vlissingen. Het spul zat in een sporttas die onder een vissersboot in het water hing. Het zou gaan om 30 kilo met een waarde van 2 miljoen euro. Het spul is vernietigd. Een gek ongeluk in Zoetermeer. Een vrouw wandelde langs een flat toen ze opeens een kinderfiets op haar hoofd kreeg. Ze raakte gewond en is met, het, met spoed naar het ziekenhuis gebracht. We weten nog niet of het fietsje van een balkon is gevallen of naar beneden is gegooid. En goed, treinnieuws voor iedereen die heen en weer pendelt tussen Noord-Nederland en de Randstad. Vanaf 2025 rijden er in de spits extra intercity's over dat spoor. Dat heeft de ChristenUnie gefixt. Die partij krijgt vanuit het hele land positieve berichtjes over de extra treinen. Mensen uit Limburg die zeggen van, oh dit betekent dat uh, de trein vanuit het midden van het land van je Eindhoven, dat ik allemaal veel sneller bij jullie kan zijn in het noorden om familie te bezoeken. Of mensen die uh, naar de Randstad door moeten reizen naar hun werk of andersom. Dit is gewoon een enorme vooruitgang voor de reizigers. Het weer, veel wolken. In de loop van de avond valt er ook flink wat regen. Eerst in het zuiden, tegen het einde van de avond ook in het noorden. Morgen opnieuw nattigheid en grote temperatuurverschillen. Het wordt dan 10 graden in Groningen en 20 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden op de weg of op het spoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 Dit is ZFM. past for bumblebees to a death from thyme to do bed from hyacinth to lily rose oh how I do adore the sight of his random sea the red decline Dit was Abba met Bumblebee. En we gaan door met No Mercy When I Die. To worry. you lift me up when I'm feeling sorry. Lift me up with love and affection. When I'm in danger, you're my protection. And I'm the one you can depend upon. I'll always treat you right, never do you wrong. Just feel the love burning inside of me. It's gonna last for eternity. Eternity. Instrumentaal van de week. Floyd Kramer, geboren in 1933 in Medici, is een Amerikaanse countrypianist... die vooral furoren maakte in de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw. Kramer groeide op in Utah, een klein stadje in Arkansas. Op vijfjarige leeftijd begon hij met pianospelen en in 1951 kreeg hij een plaatsje in de Louisiana Hydra Band. In 1955 trok hij naar Nashville en werd bekend door zijn bijdrage aan de speciale Nashville Sound. Kramer heeft ook bij uiteenlopende artiesten meegespeeld als achtergrondpianist. Hier is Floyd Kramer met Lovesick Blues. Still.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 De leerlingen van groep 6 van de oranje School zijn met taal in het thema pronkstukken gedoken. Ieder kind heeft een pronkstuk ingeleverd... met zelfgeschreven informatiekaartje erbij... om in een heuze expositie in het Oude Raadhuis tentoon te stellen. De leerlingen werken samen met het Zandvoort Museum... waar zij tijdens de introductie een hele interessante rondleiding hebben gekregen... van museumdirecteur Hilli Jansen en medewerkers Gerardo en Mario... Elie heeft de kinderen uitgelegd wat er bij de samenstelling van zo'n expositie allemaal komt kijken. Het beloofde een mooie collectie te worden. In aanwezigheid van alle kinderen, juf Marlies en Femke, zijn wet, zal wethouder Lars Carré donderdag om 9 uur de expositie in het Oude Raadhuis openen. Op vrijdag 20 oktober is het Oude Raadhuis, ingang via de Halterstraat, open en kan de expositie van half 11 tot half 1 worden bezichtigd. En wij gaan door met Sailor Traffic Jam. From the 18th century, cobblestone streets, with the horse and the carriages to rest our feet. To the train and city tram came the birth of mechanical man. And with mechanical man came the automobile. Henry Model T with an engine on wheels, and a crazy race began with a car for every man, a limousine, a hot rod, Beetle, and a van, maybe just an old.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 was Ricky Martin met Come To Me. Lucifer was een Nederlandse popgroep uit de jaren 70. Bestaande uit zangeres, organiste Margriet Eshuis... was Dick Buistijn... Dick Buisman, sorry... drummer Henny Huisman en zanger-percussionist Julio Wilson. In 1974 kreeg de groep een contract bij de platenmaatschappij Amy... In 1975 scoorde zij een grote hit met House for Sale. Later, toen de band minder succesvol was, ging Margriet Eshuis verder als een solo carrière. Hier is Lucifer met House for Sale. Beheert het Noord-Hollandse archief precies 100 jaar de provinciale atlas Noord-Holland voor de provincie Noord-Holland? Deze unieke collectie van meer dan 82.000 objecten vertelt het verhaal van onze provincie aan de hand van prenten, tekeningen, kaarten en foto's. In de tentoonstelling vereegt 100 jaar provinciale atlas Noord-Holland te zien tot en met 20 januari 2024. In de Janskerk in Haarlem duikt het Noord-Hollands de archief in de Atlas... en toont het met haar verborgen verhalen. We gaan door met... Ik even zelf weer even kijken. Foreigner, I don't want to live without you. Radio-collega Bart van der Meer heeft elke week een item over vervlogen tijden in de Engelse top 40 van 60 jaar geleden. Hij schreef deze week het volgende. Jerry en de Pacemakers kwamen, net als de Beatles, uit Liverpool. En hadden, net als de Beatles, Brian Epstein als manager. Hun eerste vier singles eindigden ze allemaal op de eerste plaats. Dat waren alle drie vlotte nummers. En toen kwam You Never Walk Alone, een ballad. Het heeft de groep nog populairder gemaakt. Zij stonden met deze hit vier weken op de eerste plaats. Hier zijn Jerry en de pacemakers met You Never Walk Alone. En dat is een heel bekend liedje, ook voor de vijandhouders. Be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of a love. Oh In november is er een vacature voor een badie-medewerker voor vijf uur per week. Liefst in de ochtend. En op oproepbasis en vakanties. Wil jij jouw va sociale vaardigheden inzetten, mensen ontmoeten, te woord staan, helpen, onderdeel zijn van een team? Je bent goed in plannen en je kan overweg met de computer. Een zeer afwisselende baan in een dynamische omgeving met betrokken collega's. Met jaarlijkse uitnodiging voor het VOE-feest... kerstborrel, lintjesregen en kerstcadeau. bevordering, informatie en scholing over positieve gezondheid. Lijkt je het leuk om als vrijwilliger... baliemedewerker te worden? Stuur dan een brief naar... P.Honer. h-o-n... H -O -O -H en plus.zandvoort.nl... Of voor meer informatie zie je de website van pluspuntzandvoort.nl. En we gaan door at Sheeran. Thinking aloud. When remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're and Baby, my heart could still fall less touch of a hand Only a fool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 De sing en songwriter George Martinez-Colan... presenteert zondag 22 oktober weer een Cubaanse avond... Een, nee, een Cubaanse muziekmiddag. Deze keer is de Cubaanse Sonia te gast in de Theater de Krocht. Zang, passie en traditie. Drie woorden zijn van toepassing op de Cubaanse middagen... die George al de hele jaar maandelijks in de Krocht organiseert. Iedere editie nodigt hij andere gasten uit waarmee hij steenvast muzikale hoogstandjes presenteert. Komende zondag is onder andere Sonia Cuba van partij. Deze Zuid-Amerikaanse zangeres zingt de grootste hits van Salsa Diva... als Gloria Estefan, Juan Baccarlo en Celia Cruz. Samen met een groep muzikanten worden Roomba, balero, Trava, Zon en Tumba gespeeld vaststaat dat er zeker geen saaie middag zal worden, want George weet met zijn improvisaties telkens weer te verrassen. Om drie uur begint de muzikale middag en wie er bij wil zijn kan vanaf twee uur terecht. Dan gaat de zaal open. De kosten 17,50 per persoon en die zijn verkrijgbaar bij de krocht, ook op de dag zelf. En online via www.bookinglatinmusic.com. En ik ga door met Nielsen. Sexy. Als ik dans. Yeah. Ah, yeah. Sexy als ik dans. Mm -mm. Yeah. Ah, weet je that is? Ik heb geen goede moves.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 Voel me sexy als ik dans. Steek ik mijn hand Ga voeten ik mijn ik de Als ik Ga voeten ik voel me sexy als ik dans. ja, zo lekker dat het Als ik Artiest van de dag. Zijn. Welke artiest is of was vandaag jarig? Dat vinden wij alle zo prettig, ja ja, en daarom zingen wij blij. Ja, wie zijn de jaren vandaag? Dat is Tom Elbe Egberts. En dat is een Nederlandse journalist en die is geboren in 1957 en die wordt dus vandaag 66 jaar. Chuck Berry, die is vandaag jarig, had vandaag jarig geweest als hij niet overleden was, 18 maart 2017. Hij is een Amerikaanse gitarist, zanger en componist. Charles Edward Anderson Barry, geboren en beter bekend als Chuck Berry... was een Amerikaanse gitarist, zanger en componist, zoals ik al zei... en in 1982 werd hij opgenomen in de Nashville Song Songwriter Hall of Fame. Chuck Berry werd beschouwd als de belangrijkste tekstschrijver... van het rock'n'roll tijdperk en was een van de eerste leden... Die van de rock'n'roll Roll Hall of Fame uit 1986. Chuck Berry staat vierde op de lijst van de best verkochte singer-songwriter uit de popmuziek. Die in de tijdschrift Rolling Stones in 2015 werd gepubliceerd. Hier is Chuck Berry met Johnny Peagle.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 Duurt te lang. Het duurt, duurt te lang. Dit was Davina Winschel met het duurt te lang. Het duurt veel te lang. Dan gaat Peril Dillens. En dat is happy. Want we zijn toch allemaal een beetje happy, of niet dan? Eindig deze woensdag met Happy. En ik hoop dat we eigenlijk allemaal happy zijn de hele week. Het wordt denk ik een mooie week. Weer. Misschien een beetje koud. Maar goed, dat maakt het uit. Het wordt winter. Ik wens u in ieder geval een hele fijne week. En ik zou zeggen graag tot volgende week. Woensdag. Zelfde tijd. Zelfde golflengte. Oké, okay, tot ziens. Dag.